Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn geen plekken meer voor de dodenherdenking op de Dam. Vandaag werd bekend dat mensen zich vooraf moeten aanmelden om het plein op te komen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei legt uit waarom dat zo is. Wordt er wordt natuurlijk wel gekeken of je voldoet aan geen uh, uitingen in de vorm van vlaggen, t-shirts, geluidsversterkers... En nog meer zaken die puur bij de politie liggen waar men op toe wil zien. Daar moet je natuurlijk wel aan voldoen en dan krijg je gewoon toegang tot de Dam. Om demonstraties te voorkomen. Inmiddels zijn alle 10.000 plekken op de Dam vergeven. Omroep Poont mag een aflevering van het programma Poont of View niet uitzenden van het ministerie van Volksgezondheid. In de aflevering gaat presentator Filemon Wesseling op, zoek, op onderzoek uit naar het medicijn Ozempic. Dat diabetesmiddel is tegenwoordig populair bij mensen die willen afvallen omdat het je eetlust remt. Filemon gebruikt het medicijn zelf ook in het programma. En volgens de directeur van Poont zou het ministerie een dwangsom van 150.000 euro opleggen als de aflevering toch wordt uitgezonden. Marianne Vos heeft weer eens laten zien hoe goed ze is. Vandaag, in de derde etappe van de Ronde van Spanje, was ze de snelste. Ze de goal door het midden. Goal Vos. We hebben weinig overzicht, maar dat is ook niet nodig, want Marianne Vos is afgetekend de beste in Teruel. De Nederlandse wielrenster staat nog wel tweede in het algemeen klassement. Door deze overwinning staat ze nog maar één seconde achter de Hongaarse Blanca Vas. En wat doe je met een klant in de sportschool die wel heel erg stinkt? Daar zit een sportschool in Maastricht mee in de maag. Andere sporters klagen over de zweetgeur die de man verspreidt. De sportschool zegt dat ze het voorzichtig hebben aangekaart. Bijvoorbeeld door te zeggen, douche nou eens een keer of gebruik eens deo. Maar de man deed niets met die adviezen. Nu roept de sportschool andere klanten op een klacht in te dienen... zodat ze het contract van de man misschien op kunnen zeggen. Het weer, later vanavond wat bewolking, dan kan het ook regenen. Vannacht een graad of 13, morgen een stuk beter met veel zon, 21 tot 27 graden. En s'avonds kans op... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is...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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM Jazz. Op deze uh, ochtend hier in Zandvoort en als ik uit het studio raam kijk... dan uh, zie ik wat lichte bewolking, maar ook gelukkig veel plekken blauw. Laten we hopen dat het zo blijft vanochtend. Mijn naam is Jaap Vunnekotter en ik ben vandaag de samensteller... en presentator van dit programma. Een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars in Marbella... En een special welcome as well... ...for our English-speaking listeners. In deze uitzendingen besteed ik veel aandacht... ...aan de stroming Cool Jazz. Een jazzstijl die in de late jaren 40 en de jaren 50... ...opkwam als een reactie op de bebop. Ik draai opnames van formaties en muzikanten... ...die in deze stijl actief waren... ...zoals Dave Brubeck, Lester Young de Modern Jazz Quartet natuurlijk, Stan Getz, George Shearing, Shelly Mann, Miles Davis samen met Gail Evans, om er maar een paar te noemen, maar er komen er nog meer voorbij. Daarnaast introduceer ik vanochtend een nieuwe formatie van jonge jazzmuzici genaamd The Fright Seven, featuring Laura Doge. Een groep van zeven Europese muzikanten, die allen aan het conservatorium in Amsterdam studeerden en voor hun cd Late at the Party, die jaren 20 en 30 van de 20ste eeuw zijn ingedoken. Zij brengen deze early jazz, die toch wel vaak als oud -bolg wordt betiteld, op een hele nieuwe frisse manier, waardoor je weer met andere oren naar deze muziek luistert. Op twee nummers op deze cd worden ze bijgestaan... door de jonge, maar zeer talentvolle jazzzangeres Laura Doge... in de tijd cum laude aan het Amsterdamse Conservatorium afgestudeerd. Tikt u haar naam maar eens op YouTube in... en je komt op een aantal prachtige gezongen stukken terecht. Kortom, het wordt weer een interessant programma... met een keur aan grote en nieuwe namen uit de jazzscene. Ik begon deze uitzending, u heeft het ongetwijfeld herkend... met de Dave Brubeck Quartet, één van de representanten van de Cool Jazz... met het nummer Katie's Waltz van de LP Time Out. Een LP overigens die op nummer twee in Billboard Pop Albums in die tijd terechtkwam. Voor een jazz LP toch wel heel bijzonder. En Dave werd natuurlijk met zijn vaste begeleiders bijgestaan... Door Paul Desmond op alt sax. Gene Wright op bas. En Joe Morello. Dan nu The Fright Seven. Het eerste nummer wat ik ga draaien. Uh, daar horen we dus Laura Dogen, de vocaliste. Uh, Pablo Castillo uit Spanje op cornet. Matteo Poggi uit Italië op trombone. Marti Michiavilla uit Spanje op klarinet en op uh, tenorsax. Pepijn Mouwen op Klarinet en Altsaks. Uh, Sam Clara, nou dat is een hele ingewikkelde, maar hij is uiteindelijk uit Nederland. Hij is op de banjo en de gitaar. Simon Osuna uit Spanje. Carlos Ayuso, ook uit Spanje, op de drums. En Carlos uh, speelt de bas. En uh, we gaan luisteren naar een heel vrolijk nummer. Guess who's in town. Out. I'm happy when I mention nobody but that man of mine guess who's around gets all of my attention nobody but that man of mine when he goes by weak eyes cry out for blessings who can deny he really does know his molasses oh me oh Glasses Date at seven From his first kiss I'ma keep him busy till eleven Oh, speaking of En dat was uh, Laura Dogen met The Fright Seven met Guess Who's in Town. Een van de grondleggers, uh, wordt wel gezegd, van de Cool Jazz was uh, Lester Young. Lester Young, uh, een van de, de jazz uh, schrijvers uh, in een van de jazz bijbels, uh, schrijft uh, Lester Young. <coughs> sorry, Lester Young prefigured and influenced Cool Jazz more than any other Musician. Nou, we gaan nu naar Lester Young luisteren. Het is een opname uit 1945. De kwaliteit is dus niet zo denderend, maar daar gaat het in dit geval niet om. Uh, het komt van de Savoy Recordings, volume 1. En uh, daar heeft hij een, een hele groep bij zich. Uh, namens hemzelf, uh, nam, behalve hij op tenor, ook nog Buddy Tate... Jimmy Powell en Earl Warren op alt, Rudy Rutherford op bariton, Hank D'Amico op klarinet, uh, Harry Addison op trompet, Clyde Hart op piano, Freddie Green gitaar, Rodney Richardson bas en Philly Joe Jones op drums. Nou, een prachtige bezetting. Luistert u naar These Foolish Things Remind Me of You. Dat waren de klanken van Lester Young. Uh, snel door met uh, een andere kampioen, zou je wel kunnen zeggen... van de uh, cool jazz, de uh, George Shearing Quintet. Uh, George, de blinde pianist, die piano leerde spelen... aan de School for the Blind in Londen. En vlak na de oorlog naar Amerika uh, emigreerde, emigreerde... en daar grote triomfen vierde. Uh, hij was bekend natuurlijk voor zijn quintet samenstelling uh, Hier op deze opname met Carl Chader op vibrafoon. Toets Tiedemans, die inmiddels ook de oceaan was overgestoken op gitaar. Israel Crosby op bass en Dangel Best op drums. We horen ook nog op de achtergrond een uh, mooi string orkest. Luistert u naar No Moon At All. George Shearing. Uh, een uitzending gewijd aan onder andere de cool jazz kan natuurlijk niet ontbreken zonder aandacht te besteden aan de unieke samenwerking tussen Miles Davis en Gail Evans. Uh, in uh, een contemporary review voor het uh, blad Downbeat schreef uh, jazzcriticus uh, Bill Mathieu dat Sketches of Spain DLP uh, een van de uh, as he wrote it, e what is one of the 20th century most important musical works so far? And a highly intellectual yet passionate record. Now, that is a mooie critique. He schreef further, uh, he found Evans' compositions extremely well crafted and Davis' playing intelligently devised. Concluding his review, if there is to be a new jazz, the shape of things to come, then this ...is the beginning. Nou, ik heb die plaat weer eens helemaal doorgeluisterd... ...en het is inderdaad een prachtige plaat... ...waarbij het moeilijk te kiezen is. Uit Uitnommers, uh, ik heb er geloof ik twee vanochtend... ...en we beginnen natuurlijk met de prachtige bewerking... ...van het Concerto de Aranguet... ...waarvan een aantal takes uh, op uh, de plaat staan... ...en ik heb een wat kortere take genomen, take twee... Uh, van het concerto de with Gil Evans en Miles Davis. Ja, het was een studioopname. Je hoorde de muziek <coughs> zien nog even aan het eind. <coughs> nee, natuurlijk maar niet kwalijk. Aan het eind nog even tegen elkaar praten. Uh, de plaat heet Niet Voor Niets Sketches of Spain. Je hoort natuurlijk Andalusië helemaal door deze muziek klinken. Ik vind het altijd weer een fascinerende plaat. Uh, dat gezegd hebbende... Gaan we door naar een ander duo wat zijn sporen zeker in de cool jazz heeft verdiend. Ik heb het over Jerry Mulligan en Chad Baker. Een uh, samenwerking uh, die uh, een aantal jaren geduurd heeft. Deze opnames komen uit uh, 1957, opgenomen in New York City. Waarbij Chad op trompet en Jerry op uh, bariton bij worden gestaan... Door Harry Grimes op bas en Dave Bailey op drums. Luister naar Festive Minor. <laughs> de koele klanken van uh, Chad Baker en uh, Jerry Mulligan met uh, Festive Minor. Ja, bij een uitzending die voor een groot gedeelte is gewijd aan de cool jazz... mag natuurlijk één formatie niet ontbreken... en dat is het Modern Jazz Quartet. Uh, ik las ergens uh, als beschrijving... onder leiding van John Lewis creëerde het MJQ hun eigen niche door zich te specialiseren... in elegante, ingetogen muziek... die gebruik maakte van verfijnd contrapunt... geïnspireerd door barokmuziek... maar toch een sterk bluesgevoel behield. Bekend om hun elegante presentatie... waren ze een van de eerste kleine jazzcombo's... die optraden in concertzalen... in plaats van in nachtclubs. Uh, ik heb gekozen... en dat is voor een programma als dit wel uitzonderlijk... want normaal duren... Uh, nummers die we draaien niet langer dan uh, vier, maximaal vijf minuten. Maar ik wil u laten luisteren naar een suite die door John Lewis gecomponeerd is, namelijk Fontessa. Een suite die elf minuten en zestien seconden duurt, maar van iedere minuut en seconde absoluut het, uh, het luisteren waard. Het is een prachtig stuk met heel veel verrassende wendingen. Dus gaat u er rustig voor zitten. Neem de tijd en luistert u de komende 11 minuten naar Fontessa. Ik hoop dat u genoten heeft van deze 11 minuten durende opname... van het Modern Jazz Quartet Fontessa. Een opname uit 1956. Ze komen dadelijk nog terug in het programma. Dan keren we terug bij de Spaans-Italiaans-Nederlandse formatie... The Fright Seven, waar ik u al over sprak. Uh, zij uh, zijn inmiddels redelijk bekend in Nederland. Ze hebben al gespeeld op het Grachtenfestival... Het Jazz Festival in Heerde, Breda Jazz Festival, Jazz in Doektown, Enkhuizer Jazzfestival, Jazz Festival, de Classic Jazz Concert Club. Dus het is een groepje wat al behoorlijk aan de weg timmert. Uh, nu gaan we luisteren naar een instrumentaal nummer en dat heet Every Tub. Het loopt tegen 11, dus snel door. Stan Getz, een andere cool jazz representant, begeleid door Jimmy Raney op gitaar, Duke Jordan op piano en Bill Crow op bas. Een opname uit 1952, This Autumn. <middels> werd ook gerekend uh, tot uh, Cool Jazz. Uh, hij uh, had een, zijn eerste band in 1947. En uh, ik draai van uh, deze band het beroemde nummer Four Brothers. Woody Herman met Four Brothers. Het loopt uh, tegen 11 En dat betekent dat uh, ik langzaam uh, Woody ga wegvelen. En uh, het laatste nummer ga opzetten voor de nieuwsberichten en de boodschappen. En uh, we gaan luisteren als uh, laatste nummer voor de pauze. Wederom naar The Fright Seven. En deze keer een compositie van Jelly Roll Morton... De Cannonball Blues. Tot na de nieuwsberichten.